En dan gaan jullie twee weer het debat aan met elkaar over de, de, de bitcoin, over segregated witness versus uh, bitcoin unlimited. En dan gaan jullie gewoon verder waar jullie vorige keer gebleven waren, want er waren nog wat uh, vragen open, hè, als het goed was. Ja, dat moest nog wat besproken worden, inderdaad. Ja, nou, dat gaan we het doen. <laughs> dat komt allemaal zometeen. Eerst doen we nog even een paar uh, nieuwsberichten en beginnen we uiteraard met de zilver, de bitcoins en de staatsschuldmeter. En laten we even beginnen met de uh, nou, met de bitcoin. Uh, die staat op 1200.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 Ja, een oude Rubberbomenhandel <laughs> Ja, dat uh, ja. is iemand die een oude, oude rubberbomenplantage heeft. <laughs> of in ieder geval een certificaat dat hij dat heeft. Ja, zo gaat die shit. Ja, wat kunnen we er verder mee? <laughs> nee, We hebben genoeg berichten, dus uh, volgende maar weer. Ja, ja, ja politieagenten. Uh, de, ja, die werken allemaal veel te lange diensten. Wat ze door en dan ook de hele tijd op zo'n oude stoel zitten, <laughs> <laughs> Ja, dat moet, uh, dat moet hard rondrijden natuurlijk. En dan, uh, ja... Ja, dat is natuurlijk een, een onderzoek geweest en daar blijkt uit dat ze soms wel 70 uur, de werkweek van 70 uur draaien. Dat is natuurlijk ja, heel vaak heel voordelig, want dan zijn, er is er een festival zo, dat moet ze ingezet worden. En dan krijgen ze allemaal overuren betaald, want dat zijn dan allemaal veel duurdere uren. En er ja, zijn in dit weekend ook nog misschien een avonds, dus dat vinden de mensen meestal geweldig, dit soort dingen.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 Jezelf voor je kont schoppen of zo. Uh, <laughs> <Yeah>. <laughs> dus, uh, ja, je ziet dat steeds vaker. dat Allemaal branches van de overheid. Die leggen elkaar dan eigenlijk boetes op. op uh, een ja, so soort zelfkastijding weet je. <laughs> ja. net ja, zoals dus, dus bij die geloveren in <laughs> de Filipijnen. Die zo'n zo, zo zo uh, stok hebben met van die weerhaken eraan. Die ze er op hun rug slaan. Dus. Ja het is ook een beetje van. Ze ja, geloven zo'n boete en een schuld. Dat, ja, dan we gaan we het zelf ook even doen. Hè. Even laten, voor, voor laten zien. Kijk wij doen het ook.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 En dan is de automobilist gewoon veel makkelijker te pakken. Wat ik me dan afvraag, is, uh, dat, dat verkoopverbod. Geldt dat dan ook voor tweedehandse auto's of zo? Weet je wel? Of als je, je bijvoorbeeld oldtimers verkoopt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ja, oude auto's mogen dan nog wel blijven rijden. maar...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 Of zo. ja, financiële thuisvrouwen. <laughs> mm. ja. inderdaad. Ja. maar je moet het, het zijn die dat taalgebruik op hun schreden terug te keren. het is iets als een inkeerregeling, zeg maar. dat het wordt heel erg aan zonde gekoppeld allemaal. <clears throat> ja, dus uh, nou ja, het is een en al uh, betutteling en, en, en ook weer zit er een soort compassie bij, zeg maar. dat, uh, ja, uh, je moet de onderdan natuurlijk wel stokslagen geven als die zijn belasting niet betaalt, maar je moet, je moet ook wel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 Ja, ik denk dat de rest uh, ook wel mee wegkomt hoor. Dus, uh, wat eigenlijk wel grappig is, is dat uh, deze meneer Keijzer dan uh, als CVD-voorzitter juist uh, wat wilde doen aan de integriteit van de partij. Uh, <laughs> Na nou, al die schandalen van uh, Jos van Rij en de ondernemermapper en et cetera, et cetera. Oh ja, de burgemeester uit schiet dan. Ja, het blijkt dus dat hij. Uh,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 het zijn enge ontwikkelingen, denk ik. Ja, ze, het wel. ze zijn al een beetje bezig met de demon demonisering van het contant geld. Ja, het zijn natuurlijk he? allemaal criminele, pedofielen en vrouwenhandelaren en weet ik veel, dat soort, hè, belastingontduikers. En allemaal, het is allemaal slecht volk die contant geld gebruiken. Het lijkt al een bitcoin. Ja, en <laughs> ja. <laughs> <laughs> ja, ja. het is ook vies, want er, er wordt van alles uh, allerlei sporen op.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 Ja, dat op een gegeven moment zal het zijn dat ze nog maar één contant geldkas hebben. Of zo. En dan, ja, dan word je eigenlijk gedwongen om bijvoorbeeld heel lang in de rij te staan. Of zo, zo, zoiets zal het wel zijn. En, ja, misschien kan je op een gegeven moment een chip in je huid zetten. Waarmee het is zo makkelijk. Je hoeft alleen maar je hand voor de automaat te houden. En je hebt al betaald. En nou, het is, uh, ik ga met de toekomst mee hoor. Dat doe ik wel. Maar ja, je moet wel beseffen dat die chip uitgezet kan worden. En dan heb je geen plan B meer. Dan kan je geen enkele winkel meer wat kopen. Dat is geen alternatief meer.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 Ja. Eerst moet je natuurlijk een taal leren en, en, en scholen en, en vak leren. Ja. En, uh, kost allemaal geld en dan pas kunnen ze belasting aan opleveren. Ja. Ja, daar, daar zien de politici ja. die dat offeren, die zien daar helemaal niks meer van terug. Maar dan kun je beter een immigrant zijn? Ja, nemen, inderdaad. Ja. De, uh, ja. <laughs> nou snap je merkel? Ja. Dan kun je gelijk zo'n fabriek inschuiven en dan lopen de band zetten, denken ze dan. Ja, daar denken ze ook een beetje te makkelijk ja. over, denk ik. Maar ik denk ook dat dit soort dingen niet gaan, gaan werken. Ja, je kan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 Uh, ...porno te blokkeren op telefoons, computers, tenzij je een belasting betaalt. Dus het is eigenlijk, eigenlijk, komt er ook een heel, heel moreel verhaal bij. Want uh, ja, dit is, uh, het is allemaal slecht en het is... Het um... leidt tot mensenhandel. Ja, ja, ja inderdaad. Uh, ja. Uh, Supporters say, porn is a public health problem... en argue that taxing it would help cut down on the range of issues... ...including sex traffic. Dat is net zoiets met global warming. Maar ja, het is allemaal heel vreselijk. En als je ons hoop geld betaalt, dan is het niet meer vreselijk.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 Zeg zeggen ook... We know about pornography that is addictive. It actually affects the brain. Uh, yeah, Alles affects the brain ook. Ook oh, als je oh, een, uh, nice. een blok vette kaas eet. affect affects the, the brain too. Yeah. Het is, uh, it het is like a drug. Het is uh, zoals een drug en, en een verslaving. Je niet meer en meer om dezelfde reactie te krijgen. Ja, uh, yeah, so, dus ik denk dat het... Uh, uh, growing criminal enterprise of sex trafficking te maken heeft. En uh, verder zegt ze ook nog... Uh,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 nou, dat was je ja, je discrimineerde je, dan was je eigenlijk een soort bigot. Dat was uh, uh, ja, dat is net zoiets als een rassen discrimineren. Dus dat je als jij je alleen van vrouwen houdt, zo, dan, uh, dan ben je eigenlijk net zoiets als, als je alleen alleen met blanken omgaat of zo. Een <laughs> ben je een uh, raar figuur. En, uh, ja, al die, al die uh, toestanden, ook die toilettenoorlog in de VS, had je dat, natuurlijk ook. Dat uh, ja, dan heb je transgenders naar welk toiletmodel die dan gaan? Dan moet er moet een apart transgender toilet komen en.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 een uitvluchtsoord als, als een gewoon ja, gezin in de toekomst niet meer echt tot, uh, tot een goede mogelijkheid lijkt. te hey, Wat wij wat een beetje opvallen met dit bericht is dat ze nou een beetje de, de rol van de katholieke kerk proberen over te nemen. Dat zingetje van uh, met je handjes boven de deken slapen, weet je wel. Ja. Maar, uh, dat zie je natuurlijk veel bij ja. veel van die dictatoren. Hè? In Turkije ook hebben ze dan porno verboden. En dan, ja, dan...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 verlichting. Dat is eh ja, ja, ze hebben ze hebben liever haat dan liefde.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 Maakt mensen veel te rustig. Dat moeten we niet hebben, natuurlijk. Maar in, uh, ja, in Colorado is, zoals de meesten van ons wel weten, is het is een goedje gewoon legaal. En dit leidt ook weer tot problemen. Er zijn geen werkelozen <lacht> meer. Dat moet je niet willen. <lacht> ja, de brief uit de Volkskrant, inderdaad. dat ja, het, uh, uh, Ons personeelsbestand wordt leeggezogen door de wietindustrie, zegt een restauranteigenaar Brian Dayton. <lacht> en, uh, ja, ze snijden liever cannabisknoppen dan dat ze sla snijden in de keuken. Ja. Dus uh, ja, dus, uh, in de restaurant krijg je zo'n 10 dollar per uur. En in een marijuanakas of snoepwinkel, al gaan we dubbelen. Ja, ja dat is. Uh, <laughs> hier is er wel, uh... ja, ik moet even bijsturen de snoepwinkel is dan de cannabis -snoepjes dan. cannabis ah, oké okay. ze, ze hebben dat spul overal in verwerkt. werk: in, in, in cake, in, maar... in snoepgoed, in lollies. Uh, je kan het in alle vormen krijgen. Dus ja, dus Ik moet er ook maar een keertje naartoe gaan. Ja, hier staat een restaurant ja. eigenlijk, die, die betaalt 22 dollar per uur. Dus dat is, uh, ja, dat is een go goede baan, kennelijk. En, uh, nou, dus, uh, ja, ik denk dat het vooral een effect is omdat je nou Alleen in Californië de legalisatie hebben nog een paar andere staten, maar dan krijg je heel veel toerisme natuurlijk, veel mensen die daar naartoe gaan, die dat om, om wit te roken.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 Nou ja, dat is natuurlijk onzin. Je kan gewoon, uh, ja, je kan van alles blokkeren als je wil. Je kan 2 uh, zou alles kunnen blokkeren, maar dan krijgen ze geen klanten meer. Dus uh, het is natuurlijk onzin dat je daar een EU-SWOT uh, team voor nodig hebt om. om uh...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 Van de hele VN eigenlijk. Hè. En dat is een mooie zaak. Zeker weten. Nee, maar goed, dan gaan we nog heel even naar de helstaat Venezuela toe. Ja, daar gaat het allemaal uh, heel geweldig. Maduro heeft wapens uitgedeeld. Nou, dat klinkt op zich <laughs> mooi, hè? Gratis. Uh, gratis wapens, <laughs> ja. <laughs> is het één keer voor het Second Amendment <laughs> of zo? Nee. Nee, dat is het. Alleen zijn vriendjes mogen wapens ja. hebben. Om die hele woedende, hongerige menigte uh, neer te maaien.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 een bitcoinbetaling zit te wachten dan uh, weet je wel dus dat is totaal niet werkbaar en daarom uh, uh, wordt er gezocht naar een oplossing voor dat door sommigen en uh, uh, Roger Veur, dat is dus uh, Bitcoin Jesus wat wordt die genoemd omdat hij vroeg geïnvesteerd heeft in de bitcoins en dat hoop heeft en dat gebruikt voor dingen waarmee hij denkt dat hij het goed doet voor bitcoin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 dat alles zomaar geaccepteerd wordt. Het is een beetje een, er zit een consensusmechanisme in. Ik moet zeggen, ik heb ook maar één keer een developer gehoord van, uh, van Unlimited die het uitlegde. Ik zou het nog eens een keer moeten luisteren. Ik ben niet heel goed voorbereid wat dat hè. Maar die vertelde dat, tenminste zoals het mij leek, dat verschillende uh, partijen die kunnen verschillende blokken voorstellen. Miners kunnen zo dus zeggen: Nou, ik ga zo'n blok proberen of zo groot.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 Ja, dat het, dat het inderdaad wel moeilijk wordt om alles in, met één coin te gaan doen. Dat, uh, hoe je het ook bent of keert. Hè? Want dat is een beetje het verhaal nou. Van, dat zeggen we, dat is ook geen oplossing. Ik bedoel, dat geeft ook maar weer... De, uh, ja, dat maakt de transactie iets kleiner. Nou, dan heb je misschien 100% meer ruimte erin. Dan kan je weer iets langer vooruit. Maar uh, zoals het nu gaat, is dat ook weer binnen, binnen een jaartje bekeken of zo. Uh. Ja. Dus, ja. Ja. En dan hebben ze nog die...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 Om, daar, uh, om dat op te vangen. Dat vind ik op zich wel, uh, ja, ik vind het op zich wel een plausibele verklaring. Je ziet altcoins doen het daar nou heel goed. Sommige mensen zeggen ook weer ja, het is een enorme bubbel Want er uh, ja, gebeuren natuurlijk hele gekke dingen. Af en toe met de prijzen in, in altcoin land. Ja. Honderden procent omhoog. En dan uh, ook, weer, uh, ook weer omlaag. Maar het uh, is nou een beetje de, verwacht, de, de vraag wat er gaat gebeuren. Als bitcoin inderdaad seg Segwit bijvoorbeeld aan, aanneemt. Want dat gaat toch wel gebeuren heb ik het idee.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 Ja, en ik, ik kan mij nog herinneren dat ik een computer had met een harde schijf van een paar MB. En dat was heel wat, maar we hebben het over heel lang geleden, hè.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 22 jaar overheen gegaan, denk ik. Ja, ja, ja, maar dat gaat natuurlijk steeds harder. Maar dat heeft had ook een beetje te maken met, met het feit dat de computerspelletjes worden steeds zwaarder, weet je wel. Als je nu net een gloednieuwe computer hebt gekocht en je koopt een dag later een, de allernieuwste game, dan is dus die computer die je een dag geleden had gekocht is alweer de, die kant alweer niet uh -huh. aan, weet je wel. Nou, ik overdrijf misschien een beetje, maar <laughs> het komt wel een beetje daarop neer. Het gaat dan toch allemaal heel snel, weet je wel. En de, de, Vaak, die computers moeten supersnel zijn vanwege al die nieuwe games die uitkomen. En ja,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 <laughs> Dat klinkt hoogst veropgelijkt. Dus ik, ik verkoop nu bijna wat e-gulders.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 Maar we zeggen gewoon dat het is. Segwit zet het geloof ik op 4MB, he? Maximum. Echt waar? O, dat is ook ja. niet goed voor mij. Nou nee, goed, een 4MB is alsnog vier keer zo groot, natuurlijk. Uh, yeah, yeah, yeah. Ik, dat weet ik echt niet hoor. Maar je bedoelt dat, het, dat die 1MB gebruikt kan worden alsof het 4MB is? Of dat het dan ook echt 4MB wordt? Nee, ik geloof dat ze, het, ze verdubbelen het of zo. En dan zeggen ze het absolute maximum.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 Uh, je hoeft ook niet per se in de opname of zo. Ik uh, ben benaderd op een vandaag voor een kort uh, uh, interview over uh, Wonderland en Lieberland. En ik wil het natuurlijk ook op de e-gulden gaan gooien. Het gaat over een item wat op 5 mei uitgezonden gaat worden.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 de meerderheid snapt dit nog altijd niet, snapt het, die snapt alleen nog Nederland. Dus als je zegt dit is een munt van Nederland... Weet nou, je, misschien heb net als in Arnhem, dat mensen daar gewoon... Daar, daar, daar kan je al gewoon met bitcoins betalen, maar dat, dat ze dan daar maar gewoon lokale munten gebruiken. Ze, zeg maar met een telefoon in de winkel uh, betalen, zeg maar, hè? Ja, dat, bij Arnhem bitcoins staat bedoel je. Ja, precies dat je dan met zo'n telefoon is, scan je zo'n QR-code ja. en dan heb je betaald. En... Ja, maar ook daar wordt dus eigenlijk gewoon weer euro's op de rekening gestopt. Dus de mensen die daar het zijn, zeggen dat ze het accepteren, die ontvangen. Ja, ze mogen dan zelf instellen trouwens, dan moet ik even bij zeggen, hoeveel procent uh, dat ze in euro's willen en hoeveel procent in bitcoins. Dus het is wel degelijk mogelijk om dan ook bitcoins te houden. Maar in uh, ja, de praktijk leert dat ze, iedereen gewoon euro's op zijn rekening stopt. En, Zeker in het begin wordt dat ook aangeraden. En, en, en dus de, de, het besef moet er even komen wat geld is. En, ja. mm. en nou, wat in. je zeker zou kunnen hebben misschien. Is dat als die hele euro in elkaar uh, knalt. Omdat ja, uh, Italië eruit stapt. Of Frankrijk. Of uh, ja, een grote partij.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 het zou kunnen zijn dat ze dan inderdaad de i-gulden dan maar... Uh, dat hij er is, een... is ook een andere gulden overigens. Hè? Die is nog een stukje groter dan ons. Die, uh, ik zag laatst toen je voorbij komen dat ze nou op een uh, festival... Uh, uh, kun je consumptiebonnen kopen met die muntjes. Dus die uh, ja, leeft wat meer, om het maar zo te zeggen. Er zitten zit wat meer mensen achter. Dat kun je ook weer helemaal teruglezen in dat verhaal... wat ik laatst dus op het internet geflamd heb. En hoe dat allemaal gelopen is.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 Ja, dan uh, dat gaat er wel die koers helemaal onderuit, denk ik. Nou, ik denk dat ik dan hier met de later mannen zoiets. Ik vond nou uh, ja. Ja, dat is weer leuk, toch? Ja, zeker, zeker, Ja, ik, ik zeg al, ik voel het me een beetje lullig dat ik de vorige keer... allemaal met stilbomba en mezelf als expert <lacht> in te praten en vervolgens geen andere plek op de vragen. Dus daar heb ik ook alweer van geleerd. <lacht> Oké, okay, nee, goed. Uh, dankjewel. Uh, ja, dan zijn we uh, bij deze bij het uh, einde van de uitzending gekomen. Ik wil in ieder geval iedereen uh, hartelijk dank voor het meedoen met de uitzending.